Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2016 is er Q-koorts vastgesteld in Nederland. Het ministerie van Landbouw meldt dat de bacterie is gevonden... bij een schapenbedrijf in Brakel in Gelderland. De schapen worden gedood. Ook worden er maatregelen genomen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. In een paardenstal in Hazerswouden Dorp in Zuid-Holland is gisteravond brand uitgebroken. Buurtbewoners hebben vier paarden die binnenstonden op tijd kunnen redden. Van de stal is niets meer over. Inmiddels neemt het vuur steeds verder af, meldt de brandweer. De paarden zijn door de buren opgevangen en nagekeken door een veearts. De rol die kamp Amersfoort speelde bij de vernietiging van Joden in de Tweede Wereldoorlog was groter dan tot nu toe werd gedacht. Trouw schrijft over een nieuw boek waarin onderzoekster Amanda Kluveld beschrijft hoe er directe transporten van Amersfoort naar concentratiekampen in het oosten waren. Ook werden Joden mishandeld en vermoord in het kamp. Bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Voor welke overtredingen is niet bekend. De controle was in de buurt van Hasselt. De man kon het openstaande bedrag niet betalen, meldde Vlaamse media. De politie heeft zijn auto in beslag genomen. Ajax heeft in de strijd om de vijfde plek in de Eredivisie slechte zaken gedaan. De Amsterdammers voorkwamen in eigen stadion kort voor tijd een nederlaag tegen Excelsior. Het werd 2-2. Eerder gisteravond won FC Twente thuis met 3-1 van Almere City. Door die zegen is Twente weer een stapje dichter bij de derde plek die Champions League voetbal oplevert. Het weer, vannacht brede opklaringen, toch kan het hier en daar regenen. Het koelt af naar een graad of twee. Morgen zonnige momenten, maar ook weer buien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm